7 uur het NOS-journaal Jan van der Putten. Anders Breivik, vandaag voorgeleid. Dienstmeisje DSK zoekt publiciteit en nachtelijk verrassingsconcert Prince. Anders Breivik wordt vandaag aan de rechter voorgeleid. De 32-jarige Noor heeft in een politieverhoor al toegegeven... de terreurdaden van vrijdag in Oslo op het eilandje Uteuja te hebben gepleegd. Het is aan de rechter om te bepalen of de zitting openbaar is... of achter gesloten deuren. En verder moet worden besloten over de termijn... waarmee het voorarrest wordt verlengd en over de voorwaarden. Zo kan worden bepaald dat Breivik, afgezien van zijn advocaat... niemand mag spreken en geen nieuws mag zien of kranten mag lezen. Breivik mag zelf ook spreken op de zitting, maar hoe uitgebreid is niet duidelijk. Op een later moment zal die medisch worden onderzocht. Volgens Noorse juristen begint het eigenlijke proces mogelijk pas over een jaar. De langste gevangenisstraf die in Noorwegen kan worden opgelegd is 21 jaar. En als de rechtbank oordeelt dat de veroordeelde dan nog een gevaar is voor zijn omgeving, kan het met steeds vijf jaar worden verlengd. Aan het begin van de middag wordt in Noorwegen een minuut stilte in acht genomen voor de 93 doden die vrijdag vielen. Buurland Zweden heeft de inwoners gevraagd ook stil te zijn. Inmiddels is duidelijk geworden dat Anders Breivik in zijn manifest passages heeft overgenomen van de Juna Bomber. Teksten over feminisme en over multiculturalisme zijn door hem letterlijk of met een hele kleine aanpassing overgenomen. Ted Kaczynski, die bekend werd als de Yuna Bomber... pleegde van 1978 tot 1995 in Amerika aanslagen met bombrieven. Drie mensen kwamen daarbij om. Kaczynski zit in de VS een levenslange gevangenisstraf uit. Hij handelde, net als Breivik, alleen. Het kamermeisje dat oud-IMF-topman Dominique Stroos-Kaan... beschuldigt van verkrachting, heeft voor het eerst de publiciteit gezocht. Ze heeft een interview gegeven aan Newsweek en aan een Amerikaans tv-station.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 De Democraten en de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat zijn met nieuwe voorstellen gekomen om de begrotingscrisis op te lossen. De fractieleider van de Democraten, Reid, wil 2500 miljard dollar bezuinigen in de komende tien jaar. De overheid mag een vergelijkbaar bedrag extra lenen, genoeg voor dit jaar en volgend jaar. Zo heeft Reid voorgesteld aan president Obama en fractieleider Pelosi van het Huis van Afgevaardigden. Ook de Republikeinen kwamen met een nieuw plan. Voorzitter Beener van het Huis van Afgevaardigden... wil de schuldlimiet verhogen met 1000 miljard dollar. En dat betekent dat begin volgend jaar een nieuw akkoord nodig is. De democraten hebben het plan van Beener al afgewezen. Voor 2 augustus moet er een oplossing komen voor de begrotingscrisis. Anders dreigen overheidsdiensten te worden stilgelegd. In de Melkweg in Amsterdam heeft Prins vannacht een verrassingsconcert van bijna drie uur gegeven. Gisteravond werd rond negen uur bekend dat het concert rond middernacht zou beginnen. Voor de Melkweg stonden al snel honderden mensen. Prins zou dit weekend eigenlijk optreden in Oslo, maar vanwege de aanslagen ging dat niet door. Komende nacht treedt Prins weer op in de Melkweg en morgenavond staat hij in Ahoy in Rotterdam. En dat optreden was al gepland. In Zuid-Afrika hebben medewerkers van een mortuarium de schrik van hun leven gekregen toen een man van wie werd gedacht dat hij dood was om hulp schreeuwde. De familie van de man van 50 had hem naar het mortuarium laten brengen omdat ze dachten dat hij was overleden. En nadat de man 24 uur in een ijskoude koelcel had gelegen kwam hij bij en begon hij om hulp te roepen.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 Uruguay heeft de Copa America gewonnen, het Zuid-Amerikaanse voetbalkampioenschap. In de finale in Buenos Aires werd Paraguay met 3-0 verslagen. Diego Forlán scoorde twee maal nadat Luis Suarez de score had geopend. Nou, oud werd uitgeroepen tot beste speler van het toernooi. Het is de vijftiende keer dat Uruguay de Copa America wint... en daarmee is de ploeg recordhouder. Vorig jaar werd Uruguay al vierde op het WK in Zuid-Afrika. Dan het weer nog in het noorden en noordoosten. Veel bewolking en wat regen. In het westen en zuiden wat vaker de zon en een enkele bui. Het wordt 17 graden in Groningen tot 20 graden in Zeeland en Limburg. Morgen overal zonnige periode, afgewisseld door stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 19 tot 22 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat één file op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. voor Voorknopend Koenplein, twee kilometer.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 En Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. De rust is na de revolutie in Egypte allerminst teruggekeerd. Bij zware gevechten tussen demonstranten en eh, mensen van de regering... zijn in Cairo meer dan 140 mensen gewond geraakt. Maar eerst naar de Nooren. Hoe worden zij vanochtend wakker? En wat is het laatste nieuws? Anders Breivik, de man die vrijdag het bloedbad aanricht op het eilandje Uteuja... en in Oslo wordt vanmiddag voorgeleid voor de rechter. Volgens een advocaat wil hij vertellen hoe hij tot zijn daden is gekomen. De 32-jarige Breivik zou een eenzame man zijn. Met zijn familie heeft hij nauwelijks contact meer. Zijn vader woont bijvoorbeeld in Zuid-Frankrijk in een stadje vlakbij Toulouse. De burgemeester van dat stadje zegt dat hij de man nauwelijks kent. Je ne connais pas euh, son identité. Euh, il était vraiment euh, inconnu sur la commune. J'ai téléphoné à mes collègues euh, qui sont élus du chemin du pont pour savoir s'ils avaient eu des contacts avec euh, ce monsieur. Et aucune information de ce côté-là. Niemand in de buurt kende de vader van Anders eigenlijk, zegt deze burgemeester. De vader zelf vertelde aan de politie dat hij de daden van zijn zoon op het nieuws hoorde. En dat hij gechoqueerd was. Behalve de zeven mensen die omkwamen bij de bom die Breivik plaatste bij het parlementsgebouw... schoot hij op het eiland Uteja 86 jongeren dood. Een uur lang kon hij schieten voordat de politie hem in de boeien sloeg. Nordre Police District had their first phone in on this matter at 1726 uh, hour. Our counterterrorist uh, unit was uh, on foot on the island at uh, 1825 and the suspected person was arrested 1827. 26 minuten na 5 uur, smiddags kwam het eerste telefoontje... en 27 minuten na zes is de schutter gearresteerd, geeft de politie toe. Het duurde zo lang omdat de politie met een auto... en uiteindelijk een boot naar het eiland moest. In de buurt was geen helikopter beschikbaar. Gisteravond bezochten prins Hakon en zijn vrouw... met de marit gewonden van de schietpartij in het ziekenhuis. De laatste dagen hebben ons zien dat Norway samen in support van de victims and uh, their relatives, families, friends. Het afgelopen weekend laat zien dat Noorwegen eensgezind achter de slachtoffers staat... en hun familie en vrienden steunt, zegt Prins Hakel. In Noorwegen wordt vanwege de schietpartij op Opiteuja... en de aanslag in het regeringscentrum in Oslo om 12 uur een minuut stil te houden. Anders Breivik sprak zich openlijk uit tegen de multiculturele samenleving in Noorwegen. Hij was een nationalist en jarenlang verbonden aan de extreemrechtse vooruitgangspartij... die ongeveer een vijfde van de kiezers achter zich heeft staan. Bij de inwoners van Oslo zit de angst er goed in. Vooral over wat dit voor de samenleving zal betekenen. I was there. So, when it happened. When it happened. So uh, people around me died, was hurt. Hij was daar toen de bom afging. En een old lady, Ik denk she died behind me. It was me and one other girl, woman. We didn't get it dust on us. Not, not, not dust. Not, not even. Anything. Er zijn ruiten naar beneden gekomen. Een van zijn collega's is daardoor geraakt. En een oude vrouw is ook om het leven gekomen en net achter hem. Maar hij had niks. Ik geloof niet in God, but twee days ago I thanked him. En nu sta je hier de straat in te turen. Een lege straat. Met een brok in je keel. Yeah, it's pretty hard to stand here now and think. There's something I want to say to, actually to the whole world. In the same moment, I think whole Norway, including me, think, oh. Iedereen, ook hij dacht dat er wel een moslim achter deze aanslag moest zitten. I saw the muslims there. All the muslims I saw they run to the worst hurt people, the injured people, the one with no legs. En hij zag daar moslims en die renden naar de gewonden, naar degene die zijn benen kwijt was. And I asked one of this muslim woman. En er was een vrouw. But she cried, like ze huilde. She was hurt or something. En de vrouw zei als ik straks het bloed heb afgewassen, I know that when I washed my blood away. Dan zullen de moslims alsnog de schuld krijgen. People were gonna blame the Muslims, And we did. And I want people to know that all the moslims I saw helped. The moslims hielpen En helden. Omdat ze wisten dat ze de schuld, schuld zouden krijgen. They're gonna be blamed. That a person could have these ideas hating black people, hating everybody which. ...die niet dat is also something which is so difficult. Ze maakt gebaren op de hoofd van iemand is echt gek als je dit soort ideeën hebt. Ze kan zich niet voorstellen dat er iemand is die een hekel heeft aan mensen met een andere huidskleur. That they can ruin our our world. Zo iemand kan echt onze wereld zoals die nu is ruïneren. We moeten accepteren dat de samenleving is veranderd. I, I'm also a little afraid that a person like he Has all the people around him in Europe who, who have these ideas? Ze zegt: ik ben heel bang dat iemand zoals hij meer mensen om zich heen heeft. Die ook dit soort ideeën heeft. Misschien hier, maar ook in andere delen van Europa. But that this this is more. This is more than one person. Uh, I think uh, we are everybody afraid for En happened. And uh, I think it's more people like him in Norway and in Europe of course. It, Ze hebben witte roosjes bij zich. Vier jongens komen oorspronkelijk uit Irak. So we are afraid yeah as a muslim and as a... Hij is bang als Irakees, maar ook als moslim. But the, the important thing that uh, we should uh, be united and discuss the issue. Hij zegt dat het belangrijk to be is dat we met elkaar discuss. blijven discuss. praten. That's very important. Was je opgelucht dat het een Gewone Noor was. Of course, after the uh, 11 september, uh, the world changed. And uh, it's very difficult as a Muslim and a Iraqi living in Norway. Na nou, 11 september is alles veranderd. It's uh, challenging. We always have to, to, to defend our, ourselves. We uh, moeten no, ons altijd verantwoorden. Uh, it's a mixed feeling. I'm relieved that uh, it turned out not to be... Hij zegt: Ik ben een beetje opgelucht dat het geen moslim is. Maar tegelijk heeft dit heel Noorwegen geraakt. Iedereen. Moslim of geen moslim. Een reportage van Jessica van Spengen was dat vanuit Oslo. Na half acht praten wij nog eventjes met Dirk Evers. Dan bladeren we door de kranten, de ochtendbladen in Noorwegen. Kwart over zeven, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nog acht dagen te gaan. En de onderhandelingen over de verhoging van het Amerikaanse kredietplafond zitten nog steeds muurvast. Dit weekend is er weer druk overlegd. in het Witte Huis, in het Congres, tussen Democraten, Republikeinen en al dan niet in aanwezigheid van president Obama. Correspondent Jacqueline Ekman in Washington volgt het hele proces. Jacqueline, afgelopen weekend zag ik foto's van verbeten koppen. Geeft dat aan dat er dit weekend niet zoveel is uitgekomen? Ja, je gaf het net al een beetje aan. Er is enorm veel uh, gepraat, veel overleg. Allerlei vormen, telefonisch, uh, democraten, republikeinen onderling, gezamenlijk. Maar nog geen gezamenlijk plan. Ja, het verhaal is bekend inmiddels. 2 augustus moet het kredietplafond worden verhoogd, anders kan de VS de schulden niet meer betalen met grote gevolgen voor de economie. Stijgende rente, staatsschuld wordt dan nog groter en uh, de Amerikanen moeten uiteindelijk ook meer gaan betalen voor leningen en een dalende dollarkoers. Um, ja, de Democraten en de Republikeinen worden het maar niet eens over de voorwaarden. Om dit plafond te verhogen Moeten worden bezuinigd, maar de Democraten willen dat dit gepaard gaat met belastingverhoging en de Republikeinen willen dit niet. Geen gezamenlijk plan dus en nog steeds niet naar maanden van onderhandelen. Wel aparte plannen, daar zijn ze dit weekend wel mee gekomen. De Republikeinen willen nu dat het plafond voor één jaar wordt verhoogd... met de nodige bezuinigingen. Dat er volgend jaar weer wordt gekeken naar andere voorwaarden. Een soort tweestappenplan. Maar hier willen de democraten absoluut niet aan. Weer onderhandelingen over voorwaarden, terwijl dit al onmogelijk is. Dat lijkt ze geen goed idee, slecht voor het imago ook van de VS. Zij werken ondertussen aan een ander plan om voor 2,7 biljoen dollar uh, te gaan bezuinigen. Maar dan moet het kredietplafond weer voor een langere termijn worden verhoogd. En maar dat willen de Republikeinen niet. Hmm, nou hoor ik toch ook dat uh, mensen zeggen... het gaat nog wel lukken voor 2 augustus. Is dat zo? Gaat het nog lukken? Nou, je zou er uh, aan gaan twijfelen. Het gekke is dat iedereen hier er toch nog steeds vertrouwen in heeft dat het wordt verhoogd. Op welke manier dan ook. Uh, maar er is eigenlijk een andere, andere zorg bijgekomen. De kredietwaardering uh, van bureaus als Standard Poor's. Uh, dit is een bureau die um, uh, zorgt eigenlijk voor ja, de waardering van je krediet. Ben je nog goed voor je geld? Mm -hmm. De Verenigde Staten heeft uh, altijd een hele hoge, de hoogste kredietwaardering gekregen. Nou, Standard Poor's dreigt nu om dit te verlagen. Uh, en dat betekent uh, dat je aangeeft dat de VS minder goed is uh, voor zijn geld. Dan zal het land meer rente moeten gaan betalen om te lenen. En uh, dat heeft gevolgen ook voor de dollar. Uh, die zal gaan dalen en de Amerikaanse burger zal dan ook meer rente moeten betalen om te lenen. En dit is natuurlijk een hele slechte zaak voor een toch al slechte economie. De Standard Poor's heeft gedreigd om uh, de, de waardering zelfs al te verlagen voor 2 augustus als dit gerommel maar blijft voortduren. Ja. En je merkt het natuurlijk nu al hè, op de financiële markten. Maakt dat de Amerikanen niet zeer ongerust? Ja, je ziet het al. Uh, Azië, de, de markten daar zijn allemaal lager geopend. Er is zeker onrust. Uh, de dollar is iets gezakt. En de ontwikkelingen worden door de, on de handelaren nauwlettend in de gaten gehouden. Hoe langer de onderhandelingen duren, hoe groter de onzekerheid op de markt. En dat uitzicht dan in dalende koersen. Dus dat zal nog wel even voortduren. Correspondent Jacqueline Ekman in Washington. Zo laat ik nog het eerder al even aan. Het is onrustig in Egypte. De demonstranten raken nu ook onderling slaags. slaaf. Hoort er zo meer over. Verkeersinformatie kan ik heel kort over zijn. U kunt overal doorrijden. Goeie reis. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. De NOS Radio-route. Het Radio 1-journaal duikt in de gevolgen van de crisis en de bezuinigingen. De NOS-verslaggevers gaan op zoek naar de veerkracht van Nederland. Met deze week, Mark Robin Visser. Meneer Van der Saag heeft een opblaaszwembad achter in de tuin, maar daar hebben we niks aan. Dit keer niet. Nee, nee, helaas, ik had hem het zeil er al afgehaald voor je, maar het wordt hem niet vandaag. Het is 13 graden in Herenveenluisteraars. Weet u wat, als u nou de paraplu vasthoudt, ja. dan gaan we daar samen onder. Ja. Zullen we daar ja. Samen, ja. samen onder moeten sporen? We gaan op stap. Ja. Oké. Okay. En hoe vaak maakt u dit loopje nou? Uh, meerdere keren per dag. Hier op het hoekje woont ook toevallig iemand die uh, sleutelhouder is van de as. U zegt uh, de as, want zo, uh, zo heet het buurtcentrum. Ja. Hè? Het wijk, wat is het een wijkcentrum? Het een is een wijkcentrum, ja. inderdaad. Ja, wijkcentrum de as. Voortgekomen vroeger uit de turf. Dat is uh, het oude wijkcentrum, maar die is in de brand gegaan. En er is een nieuw wijkcentrum gekomen, dat is al 30 jaar terug en die, hebben we de, uh, die is de as genoemd. En zo is die aan die naam ja. gekomen. Ja, zo is het inderdaad. Heb u dat inderdaad. bedacht? Nee, dat hebben wij niet bedacht. Dat uh, heeft de gemeente uh, volgens mij gedaan. De gemeente Herenveen. Ja. ja, Heerenveen, 40.000, 45 45.000 inwoners ongeveer. Hè, ja, zo. Onderbij. ja, inderdaad. In uh, Onze wijk is wel zo'n beetje de allergrootste. Ja. We hebben 9.000 woningen in onze wijk staan. Er waren in Heerenveen sportieve stad natuurlijk. Hè? Ja, Sportstad Herenveen. Maar de vraag is nu hoe veerkrachtig Herenveen eigenlijk is. Er waren vroeger... Uh, Vier van dit soort uh, buurtcentra. Inderdaad. En uh, die zijn allemaal dicht, behalve zijn... deze. Ja, uh, die, die hebben het overend weten te houden. Het uh, kost een hele hoop uh, ja, inzet en moeite van een hele hoop mensen natuurlijk. Nou, daar gaan we het straks uh, uitgebreid ja. over hebben. Nou, we gaan gauw naar binnen, want uh, ja, dat, uh, ik zie binnen al mensen aan de tafel uh, ja, zit zitten. ze allemaal al op je te wachten. Met, keurig met een kopje koffie. Ja. Ze zwaaien naar ons. Alles wordt geregeld hier in de Asch. Wie zitten daar nou? Dat, Wie zijn dat? Ja, dat zijn uh, verschillende eindjes van de disco, eentje van de uh, werk. Er komt ja. nog iemand aan daar. Ja, kijk, dat is de biljartclub. De biljartclub is er ook. Ja. Uh, Hup, Hallo. Ja. Gezellig. U bent van de multiculturel. Ja. Hoe, hoe, hoe multicultie is, uh, Heerenveen? Heel veel. Ja? Wat, wat doen jullie zoal op multicultie? Ik zit ook op een vlucht, ook vluchtelingenwerk. En daar hebben we Congolese, Congolezen, zo Heel ja. veel mensen. Oh ja? oh. En hebben jullie dan bijeenkomsten of zo? Ja, we hebben zo'n bijeenkomst soms. En we komen hier ook wel eens een maaltijdje prepareren. met. Een maaltijd malen. maken, ja? Ja, van iedere eigen nationaliteit. De eigen gerechten, leren van elkaar. Is hier een keuken dan, waar je dat kan doen? Ja, we hebben een keuken. Dan kunnen we dat even bekijken? Hanneke doet het meeste werk. Er loopt al een mevrouw met het beslag, kom. U gaat iets maken? Nee, dat is van de soep. Hier komt de soep altijd in. Wij hebben een activiteit met ouderen. en Die krijgen een viergangen diner. En daar hoort ook soep bij. Nou, we hebben de eh, hebben we ja. gedaan, zullen we maar even zeggen. We hebben de ouderen gedaan. Ik loop nog even naar de kinderdisco, want dat is nog ja. weer een hele, een hele andere doelgroep. Ja. Het is allemaal hartstikke leuk, meneer Van der Saag, dat we ja. hier nu zijn. Maar het had niet veel gescheeld. Het had uh, nou op steden van dood geweest. Ja. We hebben het wel iets opgered op het laatste uh, ja. nippertje. Dat moet bezuinigd worden. Helaas. Ja. Vier ton op welzijn in Heerenveen, dat is een heleboel geld. Dat is vreselijk veel geld. Vreselijk veel. En voor, een, dat, uh, voor een stad als, uh, als Heerenveen, ja. ja en ja, Het ergste is dat er gedwongen ontslagen vallen. Dat vinden wij natuurlijk als uh, vrijwilligers ook vreselijk erg. We ja. hadden hier een vreselijk goede beheerder. Maar ook wie heeft het veld moeten ruimen? En dat uh, spijt ons allemaal, ja. Toch is gebleken dat hier in Heerenveen voldoende veerkracht is. U bent ook voldoende veerkrachtig. We, ja, gaan, straks, we ja. gaan straks praten over hoe jullie het hier hoe jullie het ge geflikt hebben. Hè? Om ja, toch uh, de tent open te houden. Dat u toch multicultureel ook door ja, kunt gaan. en we hebben hier heel veel trouwerijen gehad. En trouwerijen. En dat is allemaal andere buurtfeesten en toestanden. De kinderdisco kan gewoon door. Was heel gezellig? Oh man, hartstikke gezellig. Echt waar. Je en je dat kan dan maar gewoon doorgaan. Ja, heerlijk. Dat is toch fijn? He? Daar hebben we het voor gedaan. Straks meer over hoe jullie dat gedaan hebben. Ja. Tot straks. Dank u wel. Tot straks. Na acht uur hoort u Mark Robin Visser in wijkcentrum De As in Heerenveen. Is naar Egypte. Het was dit weekend weer helemaal mis in Cairo. Bij gevechten tussen demonstranten vielen meer dan 140 gewonden. Ooggetuigen vertelden dat duizenden demonstranten optrokken naar het ministerie van Defensie... om snellere democratische hervormingen te eisen in het land. Ze werden vervolgens aangevallen door groepen mensen die bewapend waren met messen en stokken. Er werden ook met brandbommen gegooid. We gaan naar Nicole Lefevre, onze correspondent. Um, Nicole, niet iedereen in Egypte denkt hetzelfde over hervormingen. Wie zit er daar achter die aanvallen op de demonstranten? Nou, het ging om mannen in burger, maar het is niet helemaal duidelijk wie er achter zit. Een paar maanden geleden, toen er uh, anti-regeringsdemonstraties waren. toen zond het, uh, het regime van Mubarak. die huurde vaak mensen in om de demonstranten aan te vallen. En nu gaat het om mensen die achter het leger staan. En zeggen de demonstranten nu.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 Vijf voor half acht, dit is het NOS Radio 1 journaal. Kerst in december, dat is in Australië niet zo sfeervol. Het is dan hoogzomer en dan ga je niet met gluwijn in de hand kastanjes dan poffen. En dus hebben een paar ondernemende Australiërs kerstmis gewoon verplaatst naar de maand juli. Want dan is het in Down Under winter. I Een witte kerst? Australië is er helemaal klaar voor. Hier in de lobby van het Mountain Heritage Hotel in Katoomba... brandt een knapperend haardvuur. Er is een kerstboom met zilveren strikken, blauwe lampjes eraan. En een pianist maakt het compleet door voortdurend kerstliedjes te spelen. Ja, de sfeer zit er helemaal in. Because it's winter and we want to feel the atmosphere of Europe. Merry Christmas. Kerst zoals in Europa, dat zit er in Australië niet in. In december is het gewoon te warm. 35 graden kan het zijn. En de meeste mensen zitten gewoon op het strand... met een biertje onder handbereik en een salade als kerstmaaltijd. Ho, ho, ho, ho, ho. Maar niet in juli. De meeste mensen die binnenkomen hebben een dikke jas aan of een trui... en als ze een keer warm zijn geworden bij de open haard... dan is het tijd voor het eten. Kalkoen staat er op het menu. Echt kerstvoer. Precies zoals het hoort. Christmas should be cold and uh, near the fire and having roasting dinners and, and you know, with loved ones and jumpers and you know? Hello. Hello, Three Sisters is een toeristische hotspot in de Blue Mountains vlak buiten Sydney. En hier op deze plek ontstond 31 jaar geleden het idee voor dat Kerstmis. Een aantal Ierse toeristen kwamen helemaal verkleumd terug in hun hotel en ze zeiden het leek wel een beetje op het weer bij ons thuis maar dan wel met kerst. Een idee was geboren. It came from a group of Irish tourists who were staying in the hotel and they remarked how the weather was very similar to their conditions at Christmas time back in Ireland. So the owner thought what a great idea to simulate Christmas here in the winter time. So that's where it all began 31 years ago. Steeds meer Australiërs vieren kerstfeest in juli. En wie daar een graantje van meepikt, dat is natuurlijk de detailhandel. Hier in het kerstwarenhuis in Sydney is eigenlijk alles te vinden wat je nodig hebt om kerst te vieren. Ik zie een levensgrote kerstman staan met zo'n Australische cowboyhoed op, met kurken eraan om de vliegen te vermijden. Ik zie hier een koala in een rood shirtje. En als ik op zijn pootje druk, nou dan speelt hij een liedje. En natuurlijk zijn er kerstbomen, kerstballen, enorme opblaas, kerstmannen. Alles om van kerstfeest een kerstfeest te maken, zegt de manager. Great excuse for a party. Het is natuurlijk ook een geweldig excuus om een feestje te vieren. En dat verklaart misschien ook wel waarom het zo populair is in Australië. Maar als er één ding is wat niet geregeld kan worden, dan is het wel witte kerst. En ook al heeft het kerstwarenhuis...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 Voor slechts 1820 euro. Dat slapen met een goed gevoel. Bekijk alle sale op swisscents.nl. Macro Mega Mania. Miele stofzuiger voor maar 99,99 euro. ,99. Radio 1. Het NOS Journaal. Anders Breivik, vanmiddag voorgeleid. En kamermeisjes trouwens Kaan geeft interviews. Het is 1 over half 8. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. Anders Breivik wordt vandaag aan de rechter voorgeleid. De 32-jarige Noor heeft toegegeven dat hij de terreurdaden van vrijdag... in Oslo en op het eilandje Utoja heeft gepleegd. En de rechter moet bepalen of de zitting openbaar is of niet. Breivik zelf wil graag dat de pers komt, zegt verslaggever Jeroen Wollaars. Helemaal in lijn van zijn wens om zijn boodschap de wereld in te sturen. Heeft hij via zijn advocaat verzocht of de wereldpers aanwezig wilde zijn bij die voorgeleiding? Ik denk niet dat dat gaat gebeuren. Het is in Noorwegen al verboden om een verdachte te filmen die naar de rechtbank wordt gebracht. Laat staan dat ze onder deze omstandigheden zullen toelaten dat er gefilmd wordt. Op de zitting kan worden bepaald dat Breivik, afgezien van zijn advocaat, niemand mag spreken en geen nieuws mag zien of kranten mag lezen ik mag zelf ook spreken op de zitting, maar hoe uitgebreid is niet duidelijk. In Noorwegen kan maximaal 21 jaar cel worden opgelegd. En als de veroordeelde volgens de rechter daarna nog een gevaar is, kan dat met steeds vijf jaar worden verlengd. Aan het begin van de middag wordt in Noorwegen een minuut stilte in acht genomen voor de 93 doden die vrijdag vielen. Het kamermeisje dat oud-IMF-topman Dominique strauss kaan beschuldigt van verkrachting heeft een interview gegeven aan het weekblad Newsweek en aan het Amerikaanse tv-station ABC. Dit is the first time we're seeing her zien. Perhaps you've never even heard her name before. Nafisatu Diallo is the woman we simply came to know as the hotel -may. In de interview zegt ze dat ze haar naam wil zuiveren, omdat ze nu voor prostituee wordt uitgemaakt. En ook beschrijft ze hoe Stroos Kaan haar op zijn hotelkamer tot orale seks dwong. Over haar geloofwaardigheid zijn twijfels ontstaan, zo heeft ze gelogen om een verblijfsvergunning te krijgen. De Democraten en de Republikeinen hebben nog steeds geen overeenkomst bereikt over het Amerikaanse kredietplafond. De Democraten in de Senaat willen de komende tien jaar 2500 miljard dollar bezuinigen. En de overheid mag een vergelijkbaar bedrag extra lenen, genoeg voor dit jaar en volgend jaar. En de Republikeinen willen de schuldlimiet verhogen met 1000 miljard dollar. Dat betekent dat begin volgend jaar een nieuw akkoord nodig is. En de Democraten hebben dat plan afgewezen.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 Honderden homo-stellen in de staat New York zijn gisteren getrouwd. Het was de eerste dag dat het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht in die staat is toegestaan. Het huis van afgevaardigden en de senaat van de staat New York stemden eind juni in met het legaliseren van het homohuwelijk. New York is de zesde en de grootste staat waar het homohuwelijk mogelijk is. In de Melkweg in Amsterdam heeft Prins vannacht een verrassingsconcert gegeven van bijna drie uur. Prins zou dit weekend eigenlijk optreden in Oslo, maar vanwege de aanslagen ging dat niet door. Het nieuws over dat concert ging als een lopend vuurtje. Nou, via de moderne media, we worden gebeld, gepinkt, ge uh, Via Twitter, via vriendinnetje, en die belde op, en zegt ik ga staan, ik kom ook en gaan. Komende nacht, dan treedt Prins nog een keer op in de Melkweg. En morgenavond staat hij in Ahoy in Rotterdam en dat optreden was al gepland. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Het is overal droog en op veel plekken is het ook zonnig. In het midden van het land komt lokaal mist voor, maar dit verdwijnt nu snel. De temperatuur ligt rond 11 graden. Vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en de komende uren gaat het vooral in het noorden regenen. Vanmiddag kan er in de rest van het land een bui voorkomen, maar ook blijft af en toe de zon te zien. De westenwind is matig van kracht en de temperatuur komt uit tussen 17 graden op de Wadden en 20 in het zuiden.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 U kunt ons volgen via internet, via nos.nl. Daar leest u natuurlijk veel meer over de aanslagen in Noorwegen. Vandaag is de dag dat Anders Breivik wordt voorgeleid voor de rechter. Hij heeft de volle verantwoordelijkheid op zich genomen... voor de aanslagen van afgelopen vrijdag in Oslo en op het eilandje Utøya die aan totaal 93 mensen het leven kostten. In de Noorse media gaat het uiteraard alleen maar... over deze dramatische gebeurtenis. We gaan naar Scandinavië-correspondent Dirk Evers... Dirk, wat schrijven de Noorse media zoal? Ja, de Noorse media zijn vooral nog bezig met, uh, met de verwerking van de tragedie. Uh, de krant Werdenskang, WG, die uh, opent met het is een dag van nationale rouw. We staan allemaal samen. Het is, het is ongeloof dat nog altijd ons uh, beheerst. Maar laten we ons uh, niet klein krijgen. We moeten onze waarden van openheid, democratie verdedigen tegen dergelijke uh, de krant van Bergen, Bergens Tilne, die zegt we moeten vertrouwen blijven hebben in gezond verstand. Dat is de beste verdediging tegen dwangvoorstellingen die door zulke enkelingen zoals deze dader worden, worden uitgevoerd. Tegen megalomane gedachten. Deze krant van Bergen die zegt ook in de laatste dagen is in de Noorse media een debat geweest over moeten we die dader straks vanmiddag een platform geven als hij zijn gedachten wil verspreiden. Hij, zit, hij zet zichzelf op een, op een scène en in de Noorse media zijn er stemmen opgegaan om hem dood te zwijgen, om hem niet aan het woord te laten komen. En daar zegt de krant uh, van Bergen, nee dat mogen we niet doen, doodzwijgen van, uh, van gedachten is, is geen goede zaak. We hebben een open uh, samenleving, een democratie, laten we dan al die gedachten ook uh, um, uh, ja aan het woord laten komen, maar laten we er kritisch tegenover staan. Dat is de beste manier om ze te bevechten. Nou Dirk, we hebben eerder deze uitzending de politie gehoord... in een persconferentie die uitlegde waarom het een uur moest duren... voordat de politie op dat eilandje was. Is er veel kritiek ook? Nee, er is heel weinig kritiek. Uh, die krant die ik net noemde, uit Bergen, uh, die uh, had uh, gisteren wel uh, kritiek. Die zei het is te vroeg nog om conclusies te trekken uh, over het falen van de politie van de overheden. Uh, dat een enkeling zoiets doet en, en de staatsveiligheid hem niet kende. Dat, dat kan gebeuren dat, dat je een eilandje niet helemaal of, of zo snel kunt beschermen. Dat, kun je misschien, dat kon de politie misschien niet voorzien. Maar hoe kan het? Vraagt die krant zich af dat hij zo'n een, een, een grote uh, bestelwagen met waren explosieven zomaar voor het regeringsgebouw kon zetten. Uh, maar goed, uh, dat is nu het debat niet. Dat zal later gevoerd worden. Het belangrijkste is dat we nu uh, ja, allemaal samenstaan en ook de premier steunen in zijn woorden: van, uh, dat we de openheid en zo verder uh, moeten verdedigen en dat we eerst elkaar moeten steunen. Um, in de Film die hij heeft gemaakt en ook het manifest dat hij heeft geschreven, uh, daaruit blijkt dat hij zich uh, een aanhanger voelt van uh, ultrarechts. Uh, uh, is er kritiek ook op de ultrarechtse partijen in uh, Noorwegen? Ja, je hebt een rechtspopulistische partij... die bestaat sinds de jaren 70... ontstaan als een partij tegen de enorme belastingdruk in Noorwegen... en die is dan later een anti-migrantenpartij... een anti-Islampartij geworden... en daar was de dader, Anders Breivik, ook lid van een tijd lang... en was hij zelfs in een, in een plaatselijk bestuur. En de voorzitter uh, van die partij, Siv Jensen, vond dat heel erg... en uh, toen had een Zweedse journalist haar uh, partij... een beetje daarvoor verantwoordelijk uh, gehouden voor... voor... Of een parallel getrokken met haar gedachten, goed heeft deze man geïnspireerd. En toen was zij heel kwaad geworden in de Noorse pers en gezegd, onze partij, de Noorse Vooruitgangspartij, vergelijken met deze man, is net zo erg als wat er nu gebeurd is. En toen kreeg ze een storm van protest over zich heen. Maar voorts staan de partijen allemaal samen, uh, alle partijen, ook die van uh, dus de Noorse Vooruitgangspartij, heeft gezegd, vandaag zijn we allemaal sociaal-democratische jongeren. Kijken we naar vandaag. Um, Dirk Breivik wordt dus voorgeleid voor de rechter. Dat hebben we al gehoord. En dan wil hij dus zijn verhaal daar vertellen. Enig idee wat dat uh, gaat inhouden, die zaak. Of dat inderdaad gaat gebeuren.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 correspondent in Scandinavië, Dirk Evers. Meer daarover uiteraard in onze uitzending. Bijvoorbeeld na acht uur dan praten we met een hoogleraar... forensische psychiatrie, um, Jalmer van Marlen heet hij. En dan gaan we vooral in op het manifest dat Anders Breivik heeft geschreven. Maar eerst naar de Tour de France. Na 21 etappes en bijna 3500 kilometer zit het erop. Cadel Evans is de winnaar van de Tour. Ook Sebastian Timmerman reed in ruim drie weken... bijna helemaal van uh, Le Passage naar De naar de Champs Élysées eh, Achterop de motor dan wel, hè, Sebas? Ja, gelukkig wel. <laughs> ik zou het niet te moeten denken om dat anders over te fietsen. Zijn. Nee, kan ik kan me iets meer <laughs> voorstellen. Hey, is Cadel Evans toch wel een onverwachte winnaar eigenlijk? Had je het van tevoren gedacht dat Cadel um, deze Tour zou kunnen winnen? Ja, natuurlijk. Nee hoor. Nee, oh? nee, nee, nee. Bij mij, bij mij stond uh, uh, Alberto Contador stond bij mij op één. En uh, daarachter had ik geloof ik Andy Slek gezet op twee. En dan een heel groepje renners dat zou gaan strijden om plek drie. Uh, onder wie Frank Sleck, die uiteindelijk op drie staat. Onder wie ook Robert Geesing, voor wie het zo tegenviel. En onder wie uh, uh, ook wel Cadel Evans. Dus ik had hem wel in, op of in de buurt van het podium gezet. Maar uh, op één had ik, hem, uh, had ik hem niet gezet. Maar hij heeft het wel volkomen verdiend hoor. Want uh, hij heeft de tijdrit echt als allerbeste gereden van wat betreft de klassementsrenners. Uh, hij heeft in de bergen zich er niet af laten rijden. Hij heeft heel veel werk moeten doen in de rit naar de Galibier vorige week. Waar ze allemaal naar hem keken in de achtervolging op Andy Slek En dat heeft hij, heeft hij prima gedaan. En uh, daar reed hij eigenlijk ja, een minuut of anderhalf dicht. Waardoor hij de Tour voor zichzelf en een paar concurrenten redde. Dus hij heeft uiteindelijk heeft hij er echt voor moeten strijden. En dat heeft hij gedaan. Dus, uh, en dat bleek de beste in die tijdrit. Dus uh, verdiende winnaar. En heeft ook nog een rit gewonnen. Dus nee, echt verdiende winnaar wat mij betreft. Ja, dan de Nederlandse verwachtingen, want die waren hoog gespannen. We zouden wel een etappe kunnen winnen, of misschien wel meer. Misschien zelfs wel de hele tour. Hoe zullen die Nederlandse ploegen van Kansolijn en Rabobank terugkijken, denk je? Nou, uh, uh, ondanks de T, of het is eigenlijk een soort tegenstelling. Want uh, Rabobank heeft een rit gewonnen met Luis Leon Sanchez, de Spanjaard. Uh, van Kansolijn wilde een rit winnen, maar heeft dat niet, uh, niet kunnen doen. Heeft dat niet weten te doen. En toch zal men bij Van Kansolijn natuurlijk veel uh, tevredener zijn dan bij de Rabobank ploeg. Uh, Verkastelij heeft veel in beeld gereden... veel in de aanval gereden... Uh, heeft meegedaan uh, om de ruilen in het begin... totdat Johnny Hogeland in het prikkeldraad werd gereden. Uh, uh, we weten niet uh, hoe dat verder zou zijn gegaan met Hogeland in die rit... en daarna in de strijd om de ruilen als dat niet was gebeurd. Rob Ruig was een revelatie in deze toerheid, ook voor die ploeg. Dus daar zal men, ondanks het feit dat het niet gelukt is om een rit te winnen... toch tevreden zijn. Uh, bij de Rabobank ploeg draaide het natuurlijk allemaal om Robert Geesink. Toen uh, bleek... Uh, ...dat hij uh, niet mee ging doen verder om, uh, om het podium... ...dat hij er doorheen zakte naar die valpartij Mede... ...en daarna in de Pyrenee er definitief ook doorheen zakte. Uh, werd gegoten de beritszegen, die was toen trouwens al binnen... ...via Luis Leon Sanchez, B Mollema kwam er nog uh, dichtbij met de tweede plaats. Maar wat daar blijft overheersen is toch het feit dat het... Uh, ja, de, de, ...dat het voor Robert Geesink zo'n deceptie werd deze Tour... En dat bleef je, ondanks alle pogingen om mee te zitten nog in dagzegers wat ook lukte, en om in de buurt te komen van een dagzeger bleef je dat wel proeven bij die ploeg. Sebastian Timmerman, dankjewel. Okay. Je mag naar huis. Ja, nou, uh, dat geldt niet voor iedereen. De renners gaan vanavond door bijvoorbeeld naar het criterium in de Boksmeer. wielrenner Martin van Steen uh, hoor je daar straks over. Eerst naar de verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Als geen ochtendspits staat er wel file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Staat tussen Beverwijk en het Rotterpolderplein, drie kilometer file. Is daar aan de vrachtwagen gestrand. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is zomer... Jazeker. Oh. <laughs> en daarom zet het Radio 1 Journaal deze week elke dag één zomerhit in de schijnwerpers. En vandaag is dat uh, Splendid. Componist en oud-popjournalist Rick Treffers velt een oordeel over het zomerse nummer van de Haagse band die op de zomerhit aast. Ik ben uh, Patrick, uh, frontman en zanger van de Haagse band Splendid. Onze zomerhit is Again. We don't know why. Big Ja, het is heel grappig, omdat het uh, geschreven is vanuit het moment... waar ik mezelf niet zo prettig voelde. Ik, wa ik was vooral een beetje pissig op mezelf, omdat ik iets had gedaan... Het waar zo is ik eigenlijk helemaal niet in elkaar. Dat ik iets deed, omdat ik daar goed geld voor betaald kreeg. En ik helemaal niet wist of ik dat nou wel leuk vond om te doen. I can't my soul to the devil. I can, I'm selling my soul. I can, I'm selling my soul to the devil. I can, I'm selling my soul. To the devil. I can, I'm selling my soul. Uh, ja, dat was een optreden voor een groep ambtenaren, mensen in PAK... die eigenlijk doorgaans helemaal niet geïnteresseerd zijn in muzikale vertoningen. Dat heet een snabbel. Uh, correct. En, en dan word je boos. En ja, ik ben over het algemeen helemaal niet zo boos aangelegd. Maar op dat moment had ik het wel even uh, een beetje hoog zitten naar mezelf. Dat ik dacht van pees. Sometimes I think what the fuck? the fuck doe je nou Ik I can't sell in my soul to the devil. I can't, I'm selling my soul. echt Goed geld voor betaald, en toen dacht ik: Nou, ik moet dat aanpakken. En toen kwam Thijssen, voelde ik me daar zo rot over. Toen kwam dat liedje eruit rollen. En ik denk dat het vooral belangrijk was op dat moment dat ik echt dat gevoel echt heel erg goed van me af kon schrijven. Gewoon dat ik daarna was ik ook gelijk weer vrolijk. Ben ik uh, het water ingedoken met mijn surfplank en was het klaar. I ja, het blijft hangen, het is een soort mantra. Ik heb het ook geschreven uit een soort mantra, om mezelf tot rust te manen. Dus vandaar, again, selling my soul to the devil, again. En, en dat is wat blijft hangen. En daarom is dat liedje ook vrolijk. Omdat ik eigenlijk een beetje spottend met dat gevoel ben omgegaan. Omdat ik dacht van, Jezus, ben je nou aan het doen, joh? Weet je, dat doe even lekker normaal man. De echte ouderwetse zomerhit die ontstaat in april, mei, in Zuid-Europa. En die gaat dan als het ware in de rugzak mee ja. naar Nederland. Wat dat betreft is again natuurlijk kansloos. Ja, misschien wel. Maar tegelijkertijd uh, uh, denk ik dat het. Uh, in de tegenwoordige tijd helemaal niet meer van, uh, van toepassing is uit welk land het komt. Omdat het gewoon uh, met internet en, uh, en dergelijke dusdanig snel verspreid wordt... dat uh, Again ook zomaar uit Spanje had kunnen komen. En er ook zo naartoe kan? Wel degelijk, ja. Again, again, again. Splendid. Again. De zomerhit? Ja, ik weet het niet. Liedjes moeten ook groeien. Het oordeel van Rick. Nou, het zit goed in elkaar, het nummer. En uh, ik hoor een soort vrolijk Mexicaans mariachi-sfeertje. Het heeft een soort Nederlands kneuterig tintje. Met, uh, ja, dat vind ik ook wel uh, iets authentieks hebben. Maar kijk, zelf ben ik uh, als uh, componist liedjeschrijver... en uh, word ik wel eens een uh, rasmelacholicus genoemd. Bij mij komt er zelf altijd een soort weemoedig mistig tintje in. En dat heeft deze jongen ook. Ik vind hem eigenlijk niet vrolijk genoeg. Ik vind er te veel somberheid. En er zit een treurige ondertoon in het couplet. En hij is eigenlijk niet tevreden over iets... En volgens mij is dat niet het ingrediënt om uh, de discotheken in Europa te laten denderen. Ik zou dit nummer misschien remixen en uh, een langzamer beat doen en dan in de herfst uitbrengen. Ah, je bent splendid met de zomerhit Again. Traditioneel beginnen na de Tour de France de wielercriteriums. Vanmiddag staat de 37e editie van de Brabantse koers in Boksmeer... op het programma bijvoorbeeld. We praten over het fenomeen criteriums met Martin van Steen... wielercoördinator bij Cycling Service, zelf ook oud-wielrenner. Meneer van Steen, goedemorgen. Goedemorgen. Uw club bemiddelt he, bij de contractering van de wielrenners... voor de 30 professionele criteriums... die jaarlijks in Nederland en België worden verreden. Hoe gaat dat eigenlijk in zijn werk? Wanneer benadert u de wielrenners? Nou, we benaderen um, een groot aantal uh, wielrenners uh, voorafgaand aan de, aan de Tour de France. Uh, om al uh, een beetje hun uh, interesses uh, af te stemmen en um, ook natuurlijk over uh, eventuele prijzen te praten. Um, dan kunnen we voor de Tour natuurlijk uh, het ba de basis van een deelnemersveld uh, kunnen we al uh, langzaam gaan contracteren. Maar uiteindelijk uh, de echte kersen op de taart, uh, de jongens waar het echt om draait, de tourrenners, ja, die leggen we pas in de Tour de France zelf vast. En hoe, hoe werkt dat dan? Want die zijn dan bezig met de Tour, uh, bezig met de eerstvolgende etappen, zeer geconcentreerd. Kunt u ze zomaar bellen? Uh, ja, wij hebben het hele jaar door eigenlijk contact met de renners en ploegen. Omdat wij ook voor de internationale wedstrijden, zoals Ronde van Vlaanderen en Gold Race, het deelnemersveld bemiddelen. Ja, maar, maar kunt u ze uh, tijdens de Tour bellen? Nou, tijdens de Tour uh, gebeurt dat ook wel. Uh, Het zij uh, bij de renners of uh, uh, bij hun management. Uh, maar wat heel belangrijk voor ons is, uh, elk jaar zijn er uh, twee rustdagen in de Tour de France. En rondom die rustdagen dan zijn wij zelf in Frankrijk aanwezig. En op zo'n rustdag is er uh, natuurlijk tijd om uh, zo'n renner te spreken. Ah, dan grijpt u ze bij de kladden. Dan uh, moet het gebeuren. Dan, uh, dat zijn uh, hele lange dagen voor ons, maar wel uh, de meest uh, efficiënte dagen. Meneer van Steen, hoe staat het met de besprekingen met uh, Kedel uh, Evans? Uh, nou, we zijn tot gisteravond heel laat bezig geweest uh, met uh, Kedel. Ja. Uh, maar ik kan nog geen uh, 100% zekerheid geven, dus ik, ik zit eigenlijk te wachten op een uh, telefoontje. Uh, en, uh, ja, het kan, uh, ieder moment uh, kan het rondkomen, maar... Uh, maar, het is nog niet uh, 100% rond. Nee, maar laten we af zijn van de plaats en datum. Hij komt wel naar een criterium toe? Hij komt naar een criterium toe. In Nederland? Daar ga ik, uh, daar ga ik vooralsnog altijd vragen. Ja. In Nederland? Uh, in Nederland of België. Misschien <laughs> schieten we nog niet op meneer Van Steen. Maar goed, het gaat de <laughs> goede kant op. Ja, het ziet, er, het ziet er goed uit. Maar de laatste details van het contract moeten nog worden ingevuld. Zeg, Wat kost het nou om Kadel Evans naar Nederland te halen? Nou, ik, ik, ik praat nooit over prijzen. Ja, um, dat is nou jammer. Dat is, uh, ja, dat is iets privés. Maar, uh, uh, ja, natuurlijk uh, is dat, uh, dat niet een kwestie van 1000 euro. Uh, dat lijkt me logisch. Is het voor die wielrenners wel. Um, ja, anders komen ze natuurlijk niet. Het is, het is interessant voor ze om mee te doen, ook voor de mindere goden? Ja, vooral voor die mindere goden denk ik ook. Um, oh, vooral? Ik de toppers verdienen. Ja, de toppen verdienen natuurlijk al enorm veel geld in hun salaris... Um, alhoewel dat vergelijkbaar met, uh, met veel andere sporten misschien in de wielersport nog meevalt. Maar de echte top verdient gewoon uh, natuurlijk echt goed geld. Um, maar daaronder uh, ontstaat al vrij snel een heel groot verschil. En voor die jongens, voor die middengroepje, jongens, uh, die jongens die nu drie weken lang uh, de knechtenrol hebben vervuld in de Tour. Is het een welkome aanvulling uh, van hun salaris. U heeft het zelf ook gedaan. Hè? U bent zelf oud wielrenner, fietsen voor de VTM-ploeg. Reed u um, in die tijd ook mee aan, in criteriums? Ja, ja ik, uh, voor mij was het zeker uh, een, een hele leuke uh, lucratieve bezigheid en, en ook erg leuk om te doen, uh, vond ik zelf altijd. En gelukkig merken we dat ook nu nog uh, zelfs bij de hele grote jongens dat uh, het is toch een soort erkenning van het publiek dat je wordt uitgenodigd voor zo'n criterium. En uh, ja, dat geeft ook voor de toppers toch altijd nog een speciaal gevoel. Is het vervelend dat de, de Rabobank ploeg eigenlijk teleurstelde, met name Geesink dan? Ja, het, kijk, niets is zo goed voor uh, de Nederlandse criteriums als uh, dat een Nederlander uh, top presteert in de Tour de France. Ja. Uh, uh, het publiek, uh, ja, wij zijn als Nederlanders toch chauvinistisch. Uh, wij zien het liefst een Nederlander uh, daarvoor voor strijden. En we willen ook het liefst uh, dan vervolgens uh, die Nederlander in de Nederlandse criteriums komen uh, aanmoedigen. Komt ja, helaas, nog? helaas... Uh, sorry? Komt Geesink nog, denkt u? Nee, nee. Je hebt uh, geen Robert, zin, in. Nou, nee, geen zin natuurlijk. Uh, uh, hij heeft uh, enorm veel pers over zich heen gehad in, uh, in de Tour de, de afgelopen weken. Uh, en hij, uh, hij is even aan rust toe. Hij uh, heeft een, uh, een moeilijke periode privé achter de rug. Hij heeft zich daarna geweldig teruggeknokt uh, tot uh, de internationale wielertop. Hij uh, speelde echt uh, op het allerhoogste plan mee. En dan uh, werk je compleet toe naar de Tour de France, en dan ja. mislukt dat. En dan kan ik me voorstellen dat je even. Nee, niks. Goed. Martin van Steen, wielencoördinator bij Cycling Service. Dank u wel. Oké. Okay. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Uiteraard in de Noorse media alleen maar aandacht voor het bloedbad dat Anders Breivik heeft aangericht. Op de website van Noorse TV 2 gaat het vooral over de financiële situatie van Breivik. Doordat hij verlies had geleden op aandelen die hij had gekocht, was zijn financiële situatie slecht had tien creditcards om zijn afschuwelijke plannen te kunnen betalen. Noorse tv-zender NRK meldt dat Breivik vandaag een uniform wil dragen... als hij voor de rechter moet komen. Dat vertelde zijn advocaat gisteravond. Om wat voor uniform het gaat, dat is nog niet duidelijk. Ook in buitenlandse media veel aandacht voor het drama in Noorwegen. De Duitse krant Bild bijvoorbeeld heeft het over des blonden Teufels... oftewel de blonde duivel, de spiegel... legt een nadruk op de vele sporen die Breivik heeft achtergelaten... in blogs en op het internet. Volgens de krant kwam de moordenaar dan ook niet uit het niets. Uh, exploitanten van die blogs distancieren zich van de dader... maar niet van zijn nationalistische en anti-islamitische ideeën. De gepensioneerde vader van Breivik woont in Frankrijk. U hoort hem vanochtend al in het Radio 1 -journaal. Volgens de, krant, de Franse krant Le Figaro is de man in shock. Ik las het in een online krant en zag plotseling de naam en foto van de dader op het internet... Het was een schok, ik ben nog steeds aan het herstellen. Sinds 1995 hebben vader en zoon geen contact meer met elkaar. Uit Roca, in de Nederlandse kranten veel aandacht voor dat bloedbad in Oslo. Ontroostbaar de Telegraaf groot. krant heeft daarbij een foto van twee hevig huilende meiden geplaatst. Ook spits en trouw kiezen voor deze foto op de voorpagina. Well, de ooggetuigenverhalen in de kranten maken veel indruk. Zo is in het AD te lezen dat anders Brijfik ik dodelijk kalm en sadistisch lachend over het eiland Uteuja liep. 22 jarige Torbjörn vertelt ik heb enorm veel geluk gehad. Ik ben meteen weggerend. Een van de kogels sloeg in op een rotswand naast me. Verder veel aandacht in binnen- en buitenland voor de dood van zangeres Amy Winehouse. TV-presentator Kelly Osborne, een goede vriendin, schrijft op Twitter I can't even breathe right now. I'm crying so hard I just lost one of my best friends. De BBC heeft een foto van de Bloemenzee voor het huis van Winehouse in Noord-Londen. Maar fans eren haar ook op een andere manier. Zo meldt The Guardian dat de verkoop van haar laatste cd, Back to Black, enorm is gestegen sinds haar dood. Een bewaker die op Amy Winehouse moest letten, was de eerste die haar afgelopen zaterdag dood aantrof in haar bed. Dat een vriend van Winehouse aan de Amerikaanse uh, entertainment site TMZ, TMZ, ze was in haar slaapkamer nadat ze had gezegd dat ze ging slapen. Toen de bewaker haar wakker kwam maken, merkte hij dat ze niet meer ademde. Nog even naar Hugo Chavez, de president van Venezuela. Die is weer in het nieuws. Als verwacht stelt hij zich kandidaat voor de herverkiezing in 2012, dat heeft hij gezegd in de straatskrant. Correra Della Orinoco, de 56-jarige socialistische leider, keert zaterdag terug naar Venezuela na een chemotherapie in Cuba. En ze hebben teruggekeerd dat er geen kankercellen meer waren gevonden, Artsen ze hadden een tumor verwijderd de groter van een honkbal, zo zei hij. Dan kom je tot.